Er mogen in de nachtelijke uren wel twee mensen op de spullen passen. Die oplossing was ook voorgesteld door de occupiers... die in Den Haag al drie maanden met ongeveer twintig man protesteren... tegen hebzucht in de financiële wereld. De Haagse burgemeester van Aartse zegt dat de politie streng gaat toezien... op de naleving van het vonnis. De Britse topman Stephen Hester van de Royal Bank of Scotland... ziet af van zijn omstreden bonus. Hij doet dat in navolging van bestuursvoorzitter Hampton... en onder politieke druk... In Groot-Brittannië barstte vorige week grote kritiek los op de bonus van ruim een miljoen euro. De Royal Bank of Scotland werd in 2008 gered door de Britse staat. Het Hoogste Gerechtshof in Senegal heeft bekrachtigd dat president Wade mag meedoen aan de nieuwe verkiezingen. De oppositie was in beroep gegaan tegen een eerder gerechtelijk besluit, maar de bezwaren werden verworpen. De 85-jarige president heeft er nu twee termijnen op zitten en dat is volgens de Senegalese wet het maximum.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 Van het weer nog. Vanuit het oosten trekt lichte sneeuw langzaam richting het zuidwesten. De Academy waarschuwt dat het hier en daar glad kan zijn. In het noordoosten breekt vanmiddag de zon door. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanaf morgen wordt het zonnig en droog winterweer. ANWB Verkeersinformatie in het hele land, maar vooral in Noord-Holland, Midden-Nederland en in Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw begin met Limburg, want daar is de A73, Nijmegen richting Maasbracht... voorlopig dicht tussen Horst en Vendo West. Dat heeft te maken met een aanrijding. Bij elkaar nu al 109 kilometer file, het is vroeger druk dan anders... heeft duidelijk te maken met het andere weer. Daar moeten veel mensen nog aan wennen. Een aanrijding op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... daardoor tussen Meersen en Born 8 kilometer. Ook een aanrijding op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Houten 5 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Verderop uh, richting Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum 5 kilometer. Ook dat is een aanrijding bij Hilversum de rechte reisrook dicht. Veel vertraging voor het verkeer vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Huis en Beeldhoven 13 kilometer. Dat kostte behoorlijk veel tijd. Ook op de A28 Zwolle richting Utrecht is het aanschuiven... tussen Nijkerk en Afritmaarn 15 kilometer. Een aanrijding tot slot op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot 2 kilometer. De linker reisrook is dicht. Het NOS Radio 1 journaal Met Marcel Oosten. Goedemorgen, het sneeuwt dus hier en daar. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de verkeerssituatie op de weg. Het is ook koud en het wordt nog kouder. Daklozen willen graag naar binnen. remers is bij de opvang in Rotterdam. En occupiers willen juist buiten blijven. Reportage vanuit het kampje in Den Haag. Onze president Sarkozy komt moedig of slim met onpopulaire maatregelen... vlak voor de presidentsverkiezingen. Ron Linker luisterde mee met Sarkozy gisteravond. En het kabinet opent de aanval op criminele motorbendes schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... vandaag in de Tweede Kamer. Belastingdienst, politie, burgemeesters en het Openbaar Ministerie... gaan nauw samenwerken om de criminaliteit en overlast... van die bendes aan te pakken. De VVD in de Tweede Kamer hamerde al langer op een stevige aanpak... en die is ook hard nodig, meent nu ook minister Opstelten. Niemand is boven de wet verheven. En dat pakken we aan. En dat geldt, dat blijkt uit onderzoek van de laatste tijd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 Ja, zeker. Maar ook wat ze doen, het gaat dan om afpersing... het gaat om intimidatie, het gaat om drugshandel... het gaat om uh, vuurwapenhandel, uh, het gaat om uh, geweld... Uh, zelfs een poging uh, tot moord... Dat moet met krachtige hand bestreden worden. Vandaar dat we één hand hebben. En dat is alle burgemeesters die betrokken zijn. Het openbaar ministerie, de politie, de FIOT en andere overheidsdiensten hebben de krachten gebundeld. En met één lijn zullen we het kwaad bestrijden. En welk voordeel hoopt u dat dat oplevert? Nou ja, gewoon dat we dit aanpakken. Dat we ook met een vrijplaatsen methodiek gewoon de situatie schoonvegen. Heeft u daar eerdere ervaring mee opgedaan? Vrije, vrijplaatsen uh, zeker. Dat hebben we natuurlijk met uh, kampen in sommige situaties uh, gehad. Ik heb het uh, vroeger ook als burgemeester uh, mogen hanteren. En dat is belangrijk. Krachten bundelen en uh, aan de slag. Dat betekent krachtig doen. Consistent euh, investeren. Ook het vermogen hebben om langdurig euh, onderzoek euh, te plegen. Nou, dat is dus niet alleen korte klappen, maar ook euh, goede investeringen. Dat euh, wat dat betreft alle rijen eh, zich sluiten binnen de overheid. En dat eh, men weet wie hier de baas is wat dat betreft... Eh, voor het handhaven van de wet, dat is de overheid. Wat is nou het grote verschil met de, aanpak, eh, de individuele aanpak? Dus de politie doet een onderzoek, de recherche, eh, misschien de belastingdienst. Maar kennelijk kunnen zij eh, niet tot een zaak komen. En waarom zou dat bij die gemeenschappelijke aanpak die u voorstelt wel lukken? Nou ja, omdat we hier natuurlijk alle krachten gebundeld hebben, ook de informatie. Uh, is uh, alle informatie komt bij elkaar. Uh, iedereen opereert op dezelfde lijn. Uh, we hebben natuurlijk niet zo'n groot land. Dus het overzicht is dan ook uh, goed uh, te bundelen. Dus de losse eindjes uit het ene onderzoek... zijn wellicht weer bewijs in het andere onderzoek? Absoluut. En uh, ook de krachten binnen de politie zijn natuurlijk uh, gebundeld. Wordt centraal uh, gestuurd. En dat is natuurlijk uh, pure winst. En het is gewoon duidelijk dat niemand deze dans kan ontspringen. Naast de opsporingsdiensten noemt u ook uitdrukkelijk de burgemeesters. Welke rol ziet u voor hen weggelegd? Nou ja, het gaat natuurlijk om bestuurlijke eh, aanpak, strafrechtelijke, maar ook eh, fiscale aanpak. Spelen hier een belangrijke, eh, belangrijke rol. Bestuurlijke aanpak, eh, bibop, eh, horeca, vergunningen, evenementen, eh, eh, clubhuizen. Eh, eh, zorg dat gewoon het eh, langs de regels van het spel eh, eh, gebeurt, weet wie, eh, wie, eh, wie daar is. Het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met wat we in Amsterdam met Emergo doen. Wat het stadsbestuur daar doet. Wat in Brabant gebeurt met een geïntegreerde benadering. En dit doen we nu met de outlawbarkers in ons land. Die zullen we op die manier ook zorgen dat we verhinderen dat zij hun kwalijke praktijk kunnen continueren. Is de Opstelte van Veiligheid en Justitie over de Outlaw-bikers, Michiel Breedveld, sprak met hem. Later deze uitzending, de advocaat van de motorclub Satudara die reageert, en ook VVD Tweede Kamerlid Hennis Plasgaard, op wie initiatief opstelt nu met deze brief. Deze kabinetsmaatregelen is gekomen. 11 minuten over zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Rusland overweegt een importverbod in te stellen voor runderen uit Nederland. Nadat nou, vorige week bij Twee Kalveren het Smallenberg-virus is vastgesteld. Om zo'n verbod te voorkomen gaat er vandaag een delegatie experts... van het ministerie van Landbouw naar Rusland. Daar is al correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, ja, om um, um zo'n verbod te voorkomen is er een delegatie heen gestuurd. Wat gaat die delegatie dan doen? Het uh, belangrijkste doel is inderdaad het voorkomen dat het tot een importverbod komt door de Russen van Nederlandse en uh, andere Europese runderen ook. Eerder al stelden de Russen zo'n importverbod in voor schapen en geiten, maar dat uh, raakt Nederland nauwelijks, want die export exporteren we eigenlijk bijna niet. Maar dat ligt anders voor runderen. En het is niet alleen een Nederlandse commissie. Er komen ook andere Europese mee en vertegenwoordigers van de Europese commissie. En uh, dat hebben ze eigenlijk geleerd van de vorige voedselgezondheidscrisis met de Russen. Vorige zomer met de EHEC-bacterie. Toen stelden de Russen een Europees importverbod in hè, voor uh, alle groenten. Probeerden alle individuele landen op hun buurt hun eigen belang veilig te stellen. Dat deed bijvoorbeeld ook Henk Bleker, die eens eentje naar uh, Rusland gevlogen kwam. En probeerde dat importverbod voor de Nederlandse groenten op te heffen... Nou, dat maakte natuurlijk een hele rare indruk op de Russen. Nu heeft Europa de handen ineengeslagen. En ze gaan uh, proactief, hebben ze om, dit, uh, om deze bijeenkomst gevraagd... Uh, om de Russen alles te laten zien, dat zij er alles aan doen... om de veiligheid te garanderen en ook om uitleg te geven... wat dat nu precies is op Smallenberg-virus. Want daar schijnen ze hier ook nog uh, heel weinig over te weten in Rusland. Mm, dus zou er dan kans zijn op succes van zo'n delegatie? Moeilijk te zeggen, want over het algemeen zijn de Russen heel snel met het instellen van importverboden. Uh, dat is, uh, komt voort uit de gedachte uh, van een goed Russische uh, de uitdrukking better, safe than sorry. Ook al is het een risico niet groot, misschien wel bijna nul dan nog, willen de Russen geen risico lopen. Dus het is opvallend dat ze dat eigenlijk tot nu toe nog niet hebben gedaan. Heeft ongetwijfeld iets te maken met de Russische belangen, want de Russen hebben geen belang bij een importverbod aan de ene kant. Ze hebben die runderen nodig om de melkproductie op pijl te houden. Hier, het is een verkiezingsjaar. Als ze een importverbod instellen, dan gaan ze stijgen. En dat is geen uh, goed nieuws voor de kiezer. Aan de andere kant, juist die verkiezingen... als mensen in paniek raken over de veiligheid van hun voedsel... dan gaan ze misschien ook niet op je stemmen. Dus dat is een hele lastige afweging voor de Russen. En daarom is zo'n commissie misschien nog helemaal geen gekke gedachte. Want de Russen laten en zien dat ze het serieus nemen, die voedselveiligheid... en dat ze zich zorgen maken. Dus wie weet helpt het om zo'n verbod te, te voorkomen, hoewel... Ik zou mijn geld er niet op inzetten, eerlijk gezegd. Nee, Nou zei je net al, uh, schapen en geiten, dat deert Nederland niet zoveel runderen wel. Hoeveel geld gaat er naar Rusland toe vanuit Nederland? Volgens uh, LTO-cijfers gaat uh, van alle volkrunderen die we exporteren... tussen de 10 en 20 procent naar Rusland. Een bedrag van 30 miljoen euro op jaarbasis. Dat klinkt in eerste instantie als veel geld misschien, maar uh, LTO omschreef het zelf. Niet als een ramp als zo'n importverbod er tijdelijk zou komen. En uh, vorig jaar bij die EHEC groenteimportstop, groente-importstop... toen waren de belangen vele, vele malen groter. Kiesja Hekster vanuit Moskou houdt het in de gaten... wat die Nederlandse delegatie daar voor elkaar nog krijgt. Vijf nachten vorst en dan gaat de winterregeling in. Daklozen mogen dan niet meer buiten slapen. Burgemeester van Haartse van Den Haag wilde dat dan ook gaan toepassen... op de Occupy-actievoerders op het Malieveld. Om vijf uur gistermiddag moest hun kamp zijn opgebroken. Maar de actievoerders spanden een kort gedicht ding aan en de rechter gaf ze gelijk. Hij vond ontruiming een te zware maatregel. En nu mogen er twee man s'nachts het kamp blijven bewaken en niet slapen. Verslaggever van Matthijs van der Wiel was de hele avond gisteravond in Den Haag. Occupy Den Haag. Veel tentjes liggen plat op het gras. Er staan er nog maar een stuk of tien overeind. Plus de grote legertent. Dat allemaal in een hoekje van het grote veld. dan we zijn hier vanochtend geweest. Ik ja. uh, wil even weten hoe het ervoor staat en met jullie uh, activiteiten. En wij zitten in de mindset dat wij niet ontruimd hoeven worden. En inderdaad, ja, dus, uh, klokslag 5 uur, melden zich ja, twee de, agenten. De boodschap die we vanochtend hebben gegeven, die geldt nog steeds. En daar laten de agenten het voorlopig bij. Oh, Ze lopen ja. weer weg onder hard gejoel. Wat roept u allemaal? Ja, dat een je de tering kan krijgen. Waarom bent u zo boos hierover? Omdat hij ons een democratisch recht opneemt om te demonstreren. Ja, hij wil niet dat hij doodvliest. Ja, kom nou toch. Meestal zijn germanen hier. Gewoon hebben geen last van de kou. Fuck that. Hij belet ons kachels te gebruiken. Hij is degene die ons niet laat koken omdat hij ons geen gas wil laten gebruiken. Hij is degene die ons uh, het recht op warmte ontneemt. Waarom is het nou zo'n probleem om dan vannacht thuis te slapen, lekker warm en dan morgen terug te komen? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we nu uh, alles weg moeten nemen. Dus als wij morgenochtend weer opnieuw op zouden moeten bouwen eer je klaar bent... Ja, dan moet je alweer beginnen aan afbouwen omdat je om vijf uur moet je weer weg zijn. Het punt wat we, waar, waar we hier nu voor staan is dat de gemeente probeert op een oneigenlijke manier manier tegen de mensen hier te zeggen, jullie moeten verdwijnen, want jullie vallen onder een zwerversregeling. Slaat nergens op. Hij nog de vorst en ja. dan moet iedereen van straat. Ja, maar u ook. U bent misschien dat, nee, geen zwerver. We hebben het hier niet over zwervers. We nee. hebben het hier over een actiegroep. U denkt Zelf, dat er uh, minder nobele motieven achter zitten dan ervoor te zorgen nou dat, dat u niet doodvriest. U denkt dat, blijk, dat het dat, een truc is nee, om van het kamp af te komen. Blijkt, nou ja, ze proberen natuurlijk handigheidjes uit te halen. En u heeft een advocaat ingeschakeld. Ja en bezwaren aangetekend en dat loopt uh, via de rechter. Uiteindelijk bent u er misschien wel heel blij mee... Woehoe! met uh, dit uh, ultimatum van de gemeente, want dan krijgt u weer wat aandacht. Ik kan je nagaan? Die, kan die toch nog een, uh, een lelijke glibber maken, die burgemeester van ons? En terwijl ze in de kou staan af te wachten wat de politie gaat doen... het is inmiddels donker en het vriest... komt er een bericht van de advocaat. Onderachter! Onderachter! Onderachter! Onderachter! De rechter gaat bepalen of de ontruiming door mag gaan. We hadden waarschijnlijk allemaal onze zondagavond anders voorgesteld... Eh, de publieke dan, tribune uh, zit vol met open. occupiers. En de advocaat en de zon, van de gemeente de, legt uit dat de burgemeester... De, wacht, de plicht heeft om de gezondheid de van de, de, daal, de demonstranten te beschermen. De dag het vonnis luidt als volgt. Verbiedt gedaagden, dat is de gemeente... om tot de ontruiming van het kampement over te gaan. Met dienverstanden dat tussen 22 uur s'avonds en 8 uur de volgende ochtend... Niemand in het kampement aanwezig mag zijn, behoudens twee bewakers die al daar niet mogen slapen. Zijn er al vrijwilligers voor vannacht? Dat regelen we zo, dat is, uh, dat is zo, uh, zo opgelost. Nou, oh, van... Jammer, toch weer de kou in? Ja, nou, we hebben, ik heb, we hebben genoeg dekens gelegd, dus als het koud is, ja. Uh, we zijn jongens van vast. we hebben meiden ook trouwens. We hebben ons daar geheel op voorbereid, we hebben ondergoed aan, drie truien aan en zo. Dus uh, super warm is het niet, maar uh, we hebben ons erop gekleed en op voorbereid en wij zijn winterklaar. De burgemeester Van Aertsen van Den Haag wil niet reageren... op de uitspraak van de rechter. Wel wijst hij erop dat de rechter met hem van mening is... dat onder het huidige uh, klimaat, de huidige weersomstandigheden... het niet verantwoord is voor de Occupy-betogers om buiten te slapen. De politie gaat er volgens Van Aertsen op toezien... dat er s'nachts alleen twee niet-slapende bewakers in het kamp zijn. Vlak voor de verkiezingen kondigde de Franse president Sarkozy... forse maatregelen aan om de economische crisis te bestrijden. Is dat dapper of is dat dom? Daar hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie, want het is een lastige ochtendspits. Jolanda van de Velde. Dat is zeker lastig, vooral in het midden van het land. Daar heb je behoorlijk wat vertraging. Vooral op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Dat heeft te maken met een aantal aanrijdingen. Maar ook vanuit het noorden, vanuit Almere naar Utrecht. 14 kilometer tussen Huizen en Beeldhoven. Uh, hetzelfde wordt genoemd op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Strand Nulde en Leusse Zuid ook 14 kilometer. Een aanrijding op de A58 Breda richting Eindhoven. Die file groeit uh, heel snel. Tussen Goorle en Oorschot nu 11 kilometer. Bij Oorschot is de linker ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Op acht zenders was het televisie-interview met de Franse president Sarkozy gisteravond te zien. Sarkozy gebruikt het interview vooral om maatregelen te presenteren tegen de economische crisis. Onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Ron, eerst maar eens die maatregelen. Wat wil Sarkozy doen? Nou, we presenteerde gisteravond een aantal maatregelen, maar, maar... Dat gaat niet helemaal goed, Ron. Je bent heel erg ver weg. Eens kijken of we dat in een no-time kunnen herstellen. Of dat het dat, dat... Beter klinkt. Uh, nou, het wordt er niet echt op. veel beter op, Ron. Je bent... En blijft dat op de achtergrond. Nou, we komen zo bij je terug. Rondlinke in Parijs: even deze verbinding herstellen. Die verbinding staat wel met Mino Remmers in Rotterdam. Ja, binnen of buiten wel... nu? Nou, wel binnen. Ja, natuurlijk. De tafeltjes raken volop bezet. Ook af en toe hier en daar wat vrouwen, maar toch de meeste mannen, ook jongeren erbij. Tegelvloer, gele wanden een briefje op de deur, schoenen niet in de slaapzaal... maar op de gang laten staan. Ja, er zijn wel regeltjes, hè? Ja, er zijn regels, gelukkig wel, ja. ja nou. Noem me maar Henk, zei hij net. Ik heet Henk, ja. ja. Met daar een, een, een, een koffer op wielen, daar zit het allemaal in? Ja, daar zit de belangrijkste spullen in, hè, van kleding. En ja, ik heb ook nog een kast en alles, dat zit natuurlijk ook in. Maar uh, ja, je hebt niet, je kan niet alles kwijt. Ja. En buiten is nou geen doen. Nou, ja, Het is nou een klein beetje fris geworden. Eh, maar, eh, maar het is toch lekker om binnen te slapen, klein wil ik wezen. Ja. Is er nog plaats? Uh, er zijn misschien nog een paar boven bij de over. En dan zitten we toch echt helemaal vol. Zo hard gaat het wel, hè? Er wordt trouwens volop ontbeten nu. Achter mij staat de pindakaas en de plakken kaas. En er is brood en grote kan met koffie en thee. En dit is Mart Jongejans en die is de unit manager. Um, die winterregeling, betekent dat ook dat bijvoorbeeld het leger des Hels... over straat had om mensen ook echt op te gaan halen om hier te komen? Zeker, ja, dat gaan we doen. We hebben een uh, veldwerk... Twee veldwerkers die gaan met een bus de stad rond. En als ze mensen tegenkomen, dat echt, uh, ja, dat die daar nog buiten liggen. en uh, toch, uh, ja, dat het toch beter is als ze naar binnen gaan en ook zelf naar binnen willen, dan uh, mogen ze mee. En dan worden ze hier uh, naartoe gebracht. Okay. Ze gaan ook s'avonds, uh, als het uh, allemaal hier uh, bezet is, dan gaan ze echt. Uh, de, de straten langs. En de regulier is het zo dat je. Uh, je moet je normaal eerst aanmelden. Hè, als je hier een plek wilt hebben. Ja, de, uh, tussen half vier en vier kunnen mensen zich in de dagopvang aanmelden. Van heb je een straat? pasje nodig? Uh, regulier heb je een pasje nodig. Ja. En ja. Dat is het verschil met die winterdienst nu. Iedereen kan langskomen. Ja, nu is het zo dat iedereen die geen andere plek voor de nacht heeft. die hoeft niet op straat te blijven in Rotterdam. maar die kan in een van de nachtopvangen terecht. Nou komt Henk al veel vaker, hè? Henk die, uh, is hier een, uh, een klant die al uh, eigenlijk op regelmatige basis bij ons is. Ja. En daar zijn we ook voor bezig om hem uh, op oh. een uh, andere plek te krijgen. Ja, Dit is dan de eerste opvang. Er iedereen... was net ook iemand die zei, ik ga solliciteren dadelijk. Ja, ja, het leven gaat ook gewoon door voor deze mensen. Sommige mensen vinden ook een baan. Dat kan hun ook weer helpen om uh, wat geld te verdienen... om weer woonruimte te gaan huren, een kamer of whatever. Dus uh, je kunt hier van alles tegenkomen. Ja. Henk is ondertussen naar het rookhok gegaan voor een peuk. Uh, het betekent extra spullen, neem ik aan, die jullie nodig hebben. Hè? Extra, ja, noem het maar op, dekens, bedden. Ja, we hebben, we hebben 100 extra dekens uh, aangeschaft. Alle bedden kunnen opgemaakt worden. De stapelbedden worden nu uh, dubbel opgemaakt. En uh, de reservebedden worden aangesleept. Dus we hebben voor iedereen plek. We hebben de keuken ingeschakeld. Die, uh, die kunnen heel snel schakelen... Het koufront komt eraan. Het leger bereidt zich voor. De winterdienstregeling is van kracht. Mijn Remmers in Rotterdam. Gaan we het nog eens proberen met Ron Linken. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Ron. Ja, dat klinkt een stuk beter. <laughs> Over de toespraak van de president. Sarkozy gisteravond. Die met maatregelen kwam om de crisis te bestrijden. En dat zo vlak voor de presidentsverkiezingen. Dat ja. kun je dom of slim noemen. Daar komen we zo op. Ron, eerst maar eens die maatregelen. Wat wil Sarkozy doorvoeren? Nou, een aantal maatregelen noemde hij, maar laat ik er eentje uitpikken. Verhoging van de BTW. Gisteravond kondigde de president aan dat de BTW in Frankrijk omhoog moet met 1,6 Maatregel die hier ook wel de sociale BTW wordt genoemd. Uh, Sarkozy noemt de hoge werkloosheid in Frankrijk uh, een van de lastigst op te lossen problemen. Werkgevers nemen nauwelijks nog nieuwe mensen aan, omdat ze zulke hoge premies moeten betalen voor iedere werknemer. Dus arbeid is in Frankrijk, zegt hij, veel te duur en vandaar dat Sarkozy die premies wil gaan verlagen. Maar dat geld, die inkomsten voor de schatkist... die moeten natuurlijk ergens gecompenseerd worden. En daarom moet de BTW omhoog volgens de president. Ja, ging het alleen maar over de economie? Nou, voor 95% wel. Dat is niet zo gek, want dat is het belangrijkste thema... bij de verkiezingen die eraan komen over drie maanden. Maar de overige 5% die gingen over Sarkozy zelf. Zoals je weet... ...en dus vroegen journalisten hem al besloten had wanneer hij zijn kandidatuur bekend zou maken. Ja, zei hij maar net als al mijn wijze voorgangers blijf ik zo lang mogelijk mijn plicht doen als president. Want ik heb een afspraak met de Franse kiezers en die wil Sarkozy dus gaan houden. Hij houdt dus de kaarten tegen de borst. Maar goed het blijft wel een beetje een raar gezicht hoor. Want er zijn heel veel aanwijzingen dat hij gewoon mee gaat doen. Denk bijvoorbeeld aan de steun van Merkel dit weekend. En toch zegt Sarkozy dat hij het nu simpelweg te druk heeft als president om nog campagne te gaan voeren. Goed, dan um, je komt inmiddels tot, uh, via de telefoon tot ons uh, rond, want de verbinding uh, was wat wankel, dus we hadden onze voorzorgsmaatregelen genomen. Dan, dan naar Sarkozy, um, zijn persoon. Hoe, hoe kwam die over? Nou, ik moet toch zeggen, monter en strijdbaar, zeker als je bedenkt dat hij toch in een hele lastige positie zit, omdat hij in de peilingen op grote achterstand staat uh, op François Hollande van de Socialisten. De, die Hollande, die kon vorige week zijn verkiezingsprogramma presenteren, zat volop in de campagne, volop in de media en dus vond de president dat hij wat terug moest doen. Nou, daar leent zo'n interview van gisteren zich uitstekend voor, hè? uitgezonden op acht Franse tv-zenders uh, tegelijkertijd. Uh, uh, hij had de gelegenheid gisteravond om zich te verweren tegen uh, Hollande. Dat heeft hij volop gedaan. Ja. En dan uh, dat dom of slim van hem. Want uh, de BTW verhogen vlak voor de verkiezingen. Mensen moeten meer betalen voor hun boodschappen, voor hun dagelijks leven. Ja. Hoe zijn de reacties daarop? Nou ja, Hollande uh, bijvoorbeeld, hè, daar hadden we het al over. Zijn grote rivaal noemt Sarkozy inmiddels schizofreen. Is hij nou president of is hij kandidaat? Vergeleken TV-optreden met, uh, met Jekyll en Hyde. Eh, aan de ene kant heb je de kandidaat. Die hoopt dat de kiezer hem niet afrekent op dit soort uh, strenge maatregelen. Aan de andere kant heb je de president die nog probeert enigszins het land te besturen. Die twee kanten van Sarkozy die zijn onderhand niet meer met elkaar te verenigen. Uiteraard was het tevredenheid bij uh, het eigen kamp. Premier Fillon die zegt dat Sarkozy het aandurft. Dat nou lijkt maar weer, zegt hij, om in moeilijke tijden de juiste beslissingen voor het land te nemen. Ron Linker vanuit Parijs over de toespraak van Sarkozy het televisieinterview gisteren overal te zien in Frankrijk. Dan naar Syrië. Want het leger daar zette gisteren in een aantal buitenwijken van Damascus tanks in tegen de opstandelingen. Daarbij zouden tenminste twintig doden zijn gevallen. En ook in andere delen van Syrië vielen gisteren weer doden bij gevechten. Onze correspondent in de regio Sander van Horen, Sander, um, wat zijn de laatste berichten die je vanochtend krijgt? Wordt er nog steeds gevochten in de buitenwijken van Damascus? Dat hangt er vanaf welke buitenwijk je kijkt. Het is een heel uh, wisselend beeld, voor zover we het natuurlijk kunnen... Inschatten van buiten Syrië, want dat moet je er altijd bij zeggen. Er zijn op dit moment heel weinig buitenlandse journalisten in Syrië. Uh, en het beeld wat je krijgt is dat sommige buitenwijken weer zijn ingenomen door het Syrische leger. Uh, Syrische oppositie spreekt er dan van dat ze zich strategisch hebben teruggetrokken. Hoe het ook zei, zij we zijn dus in handen van de regering. Een andere buitenwijk krijg ik geluiden dat er nog wel weer gevolgd wordt. Maar de zwaarste gevechten op dit moment lijken weer geleverd te worden in uh, steden als Homs. Waar uh, sprake is van beschietingen door het Syrische leger. Ja, en dan die tanks in de straten van Damascus. Eh, heb je daar een verklaring voor gehoord? Want ik begreep dat ja, het bezetten van die wijken door de opstandelingen... ...eigenlijk niet heel veel meer dan een speldenprik was, een soort van pesterij. Of zijn die opstandelingen toch sterker? Nou ja, ja, dat is dus de grote vraag die iedereen bezighoudt op dit moment. Kijk, uh, je krijgt de laatste tijd wel steeds meer verhalen van militairen die overlopen. En of dat echt een trend is, of dat we ze gewoon vaker horen, die verhalen, dat is de vraag. Maar uh, die militairen die overlopen, die nemen vaak wapens mee. Dus dat. ...verzet, dat wordt georganiseerder en gewapender... ...en het kwam dit weekend echt ook heel erg dicht bij de hoofdstad. Die buitenwijken die liggen weliswaar nog enkele kilometers daar vandaan... ...maar toch. Dus uh, ik denk dat de Syrische regering... Ja, ...het lijkt een soort alles of niets campagne begonnen te zijn... ...waarbij dus inderdaad ook tanks zijn ingezet... ...en iedereen die op YouTube heeft gekeken heeft die beelden ook gezien... ...en zal zich met mij hebben afgevraagd... ...wat kan een tank uitrichten tegen een aantal mannen met geweren... Uh, ...met tanks kun je hooguit gebouwen kapot schieten. Maar ja, daar lijken ze toch af en toe ook wel voor gebruikt te worden. En het grootste effect van die tanks is natuurlijk dat het heel dreigend staat. De Syrische regering die probeert op dit moment... die buitenwijken van Damascus met name weer onder controle te krijgen. Omdat dat natuurlijk wel heel dicht in de buurt van het centrum van de macht komt. Ja, Je krijgt toch de indruk dat die opstandelingen oprukken. De steun, internationale steun, neemt natuurlijk ook toe. Al gaat dat langzaam en moeizaam. Ja, hoe, hoe schat je dat nou in? Is dit nou een strijd die uiteindelijk die opstandelingen nog kunnen winnen? Dat is uh, ieders vraag op dit moment natuurlijk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Marcel, niemand die het weet. Wat wel duidelijk is, is dat niemand die strijd meer kan opgeven. Want dan ben je er geweest. Het is dus niet een kwestie van buigen. Het is een kwestie van een van beide partijen die barst. En hoe die schaal, hoe die weegschaal nou precies zich verhoudt... Uh, het lijkt dat de rebellen sterker worden. Maar goed, dat kan heel duidelijk schone schijn zijn. In elk geval, die uh, Syrische regering die zal er alles aan doen om dat verzet te breken. Ze lijken een offensief gestart te zijn... wat dit weekend aan meer dan 100 mensen het leven gekost heeft.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 Het NOS-journaal. Ja, daar ben ik. Harder aanpak motorbendes en partneralimentatie moet korter, vindt PVV. Goedemorgen, half acht is het, ik ben al meegens. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Het Openbaar Ministerie, de politie en burgemeesters gaan nauwer samenwerken, zegt minister Opstelten. Hij spreekt van outlaw bikers die zich bezighouden met criminele praktijken. Het gaat dan om afpersing, het gaat om intimidatie, het gaat om drugshandel, het gaat om vuurwapenhandel, eh, het gaat om geweld, eh, zelfs een poging tot moord. Eh, dat moet met krachtige hand bestreden worden. Niemand is boven de wet verheven, dus ook de motorclubs niet, zegt Opstelten. noemt geen namen van motorclubs.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 Ook de VVD, de PvdA en D66 werken aan een voorstel om de partneralimentatie aan te passen. De Franse president Sarkozy gaat de economische crisis aanpakken met een reeks belastingmaatregelen. Zo gaat in oktober de BTW omhoog, naar 21,2 procent, zei hij in een tv-interview. In april en mei zijn de Franse presidentsverkiezingen... Sarkozy heeft nog niet gezegd of hij opnieuw verkiesbaar is... maar in het interview zei hij dat hij niet terugdeinst voor een rendezvous met de Fransen. Geen post, geen school en geen openbaar vervoer in België. Er is een nationale staking. De vakbonden willen het land platleggen uit protest tegen de bezuinigingsplannen. Die noemen ze asociaal. De staking is omstreden, zegt deze Belgische journalist. Nog nooit zoveel uh, discussie over zin en onzin van staken. Um, dat is eigenlijk omdat die vakbond op een zeer slecht moment komt. Die, die staking komt op een zeer slecht moment... Uh,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 mogen in de nachtelijke uren wel twee mensen op de spullen passen. Die zijn klaar voor de koude nachten. We zijn jongens van staal vast. We hebben meiden ook trouwens. We hebben ons daar geheel op voorbereid. We hebben termo-ondergoed aan, drie truien aan en zo. Dus uh, super warm is het niet. Maar uh, we hebben ons erop gekleed en op voorbereid. En wij zijn winterklaar. Schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende duizend meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden. Steeg daarmee in het klassement van de vijfde naar de eerste plaats. Een overheersend gevoel bij Groothuis, eindelijk. Eindelijk lukte het een keer. Elke keer was er wel wat. Hoog zelf knal ik het of wat. Dan maakt niks meer uit. Eindelijk win lukte het een keer. Met zijn tijd vestigde Groothuis ook een Nederlands record. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu.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 Noem de bijzonderheden. Een aanreding op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen de knopende Kruisdonk en Kerensheide 9 kilometer. Ook een aanreding op de A27 van Utrecht naar Almere tussen knopend Rijnsweert en Hilversum 9 kilometer. Bij Hilversum is de rechte reisrook dicht. Veel vertraging voor verkeer vanuit Almere naar Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven is langzaam rijden over 15 kilometer. En op de a 28 volle richting Utrecht tussen Strand Nulde en Leuzen Zuid 15 kilometer. A58 Breda richting Eindhoven tussen Geelze en Moergestel... 12 kilometer, dat was een aanrijding. De rijstroken zijn daar net weer vrij. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht ook een aanrijding... tussen Venray en Knopend 7 kilometer.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Te volgen via NOS.nl of via Twitter, NOS Radio 1 heten we daar. Ga naar Philips, want Electronica Concern heeft zojuist de jaarcijfers bekendgemaakt. Een paar weken geleden waarschuwde het bedrijf nog voor een tegenvallende winst. In Amsterdam op het hoofdkantoor is André Meijema? André, hoe vallen die cijfers uit? Nou, die vallen uit. Inderdaad, zoals al uh, verspreild en uh, aangekondigd... dat het, uh, het video-betaal met name moeizaam is verlopen. De omzet stijgt nog wel met 3 procent, uh, 6,7 miljard. Maar er komt geen wet winst onderaan de streep te staan, maar een verlies van 160 miljoen. Vergeleken met nog een winst van 465 miljoen een jaar eerder. Over het hele jaar genomen, bij een omzet van 22,5 miljard, ongeveer gelijk gebleven. Draait uiteindelijk het bedrijf een verlies van 1,3 miljard euro. Dus wat zo, bezicht, zo bezien zou je kunnen zeggen heeft Philips gedaan wat ze al daar namelijk een, een tegenval van het vierde kwartaal. Want zeggen ze, we hebben vooral veel last van de zwakke Europese markt. We merken wel dat we meer verkocht hebben in het vierde kwartaal, zowel in de divisie van de gezondheidsapparatuur, medische apparatuur, dan wel in het licht dan wel in de consumentenelektronica, Maar uiteindelijk onderaan de streep hebben we er minder aan verdiend... en dus zien ze, we zakken we met elkaar in de rode cijfers. Ja, um, al, met al klinkt het alsof de machine een beetje tot stilstand is gekomen. Dat betekent achteruitgang en dat doen ze dus al. Ze gaan al achteruit, André, dat kan niet zo blijven gaan. Wat kondigen ze aan bij Philips? Nou, ze kondigen, ja, ze kondigen geen grote veranderingen en dergelijke meer aan. Uh, natuurlijk gaan ze erg op de, op de kosten letten en dergelijke meer... Uh, en zijn ze ook uh, uh, dus, uh, prudent uh, voorzichtig wanneer het gaat om de ontwikkelingen voor 2012, dus het lopende jaar. Uh, het is wel om te kijken naar de ontwikkeling van de verschillende divisies, want de omzet wel eens op zien, zou je kunnen zeggen, is er wel degelijk vraag. Kijk bijvoorbeeld naar de, de lichtdivisie, dat had het erg moeilijk door de ingezakte automobielindustrie en de ingezakte bouw. ...bij de bouw die het wel enigszins aantrekken dan ...niet bij ons, maar wel elders in Europa... ...maar ook in de automobielindustrie trekt het aan... dus verkoopt viel daar meer lampen aan... En dus stijgt daar de omzet. Hm. Maar ze zeggen, we blijven erg voorzichtig... ...wanneer het gaat om ontwikkelingen in Europa... ...met name Europa is, is het, is het, is het is Achilles ziel van het bedrijf op dit moment... ...is het een van de grootste elektronica-concerns... ...en verkopers van elektronica-spullen in Europa... En zij merken dus des uh, te beter dat het uh, moeizaam gaat in Europa. En dus voor de deel zou je zeggen, is de schuldencrisis en alles wat ermee samenhangt... Uh, ook bepalend voor de koers in de richting voor het bedrijf Philips. André Meijnenma op het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Straks meer van Philips, dat zal na acht uur worden. Dan naar Tom van het Hek. Tom, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was een fijn sportweekend. Ja. Mooie voetbal. Uh, schaatsen natuurlijk. Een wereldkampioen op de sprint. En zo vaak hebben we dat niet. Stefan Groothuis, had je hem verwacht? Nou, we hadden vrijdag gezegd, als er een Nederlander meedoet, en daar hoeft hij ook niet zoveel voor schaatsen van te weten, dan wordt het Stefan Groothuis dat hij echt wereldkampioen zou kunnen worden. Ja, dat, dat had ik diep in mijn hart toch niet verwacht. Er was altijd wel iets de afgelopen jaren. Dat zei hij zelf ook. En nu, hij, je mag geen slechte race rijden. Dat deed hij ook niet. Maar hij bewaarde alles voor zijn slotrace 1.696 over de kilometer. Nieuw-Nederlands record. En daar liet hij zijn verbijsterde concurrenten toch een beetje mee achter. Want hij sprong van 5 naar 1. De Koreanen kyu Lee en Tebo Mo kwamen er niet meer aan. En ja, hij was toch wel een hele mooie wereldkampioen. En ook wel een terechte heel goed seizoen. En vooral zijn duizend meters zijn enorm. En die 500 heeft hij heel erg bijgetrokken. Zodat hij eh, daar iets minder op verloor dan andere jaren. Dus wat dat betreft, ja, prachtig weekend hoor. Want het is inderdaad pas de derde Nederlander naar Bos en Wennemars die wereldkampioen kampioen wordt op de sprint. Zo verwend zijn we niet op dit onderdeel. Nee, en de short trackers om nog even te noemen, die ja, deden het ook heel goed. De short trackers die hebben een heel plan richting de Olympische Spelen van 2014. Die werden nu 1 en 2. Shinky Knecht en Kerstold, individueel, wonnen de ploegachtervolging. En bij de vrouwen wonnen ze de ploegachtervolging. Dus ook daar twee keer goud. En Jorien Ter Mors werd tweede. Dus dat plan begint echt de vruchten af te werpen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de allerbeste short trackers van buiten Europa komen. Neemt niet weg dat dit nog nooit gebeurd was in de historie. Dus ook daar een een enorme sprong voorwaarts op onderdelen... waar we tot nog toe nooit zo meededen, zeg maar. Ja, de, de, de vrouwensprins de, maakte dan weer niet zo'n sprong. Nee. Kampioen werd de Chinese Yu Ying en niet Nesbit was teleurgesteld... en de Nederlanders waren ook teleurgesteld ja. weer 4 en 5. 4 en 5, twee ja. bijzondere dingen. Nesbit 1.12.68 als eerste vrouw binnen de 1.13. 36.94, Yu Ying de eerste vrouw... en dat was beslissend op de 500 meter binnen de 37 seconden ooit. Nederlandse vrouwen konden niet echt mee in dit geweld. Nesbit schrok... Een beetje van die 500 meter van Jink kwam niet meer helemaal op haar niveau. Prachtig toernooi dus voor de Chinezen uiteindelijk goud en nou ja, Nespit Zilver. En Boer en ze 4 en 5, niet slecht, maar een beetje de klassieke posities voor hun. Ja, het veldrijden bij de dames kan helemaal ja. niemand mee met Marianne Vos. Het ja. wordt wat saai, hè? Vijf minuutjes uh, reden er een paar in de buurt. 60.000 toeschouwers, vooral natuurlijk voor al die Vlaamse mannen die later gingen winnen. Neemt niet weg ja dat Vos er ook niet zoveel aan kan doen, dat de rest niet aan kan klampen. Het is wel een fenomeen. Voor de vierde keer op rij wereldkampioen. Eén race, tweede dit jaar en vijftien keer gewonnen. Of zestien keer geloof ik zelfs. Ja, het is ongelofelijk. En ja, je kan dan altijd zeggen, de rest is niet zo goed. Maar het is wel een hele, hele bijzondere sportvrouw. Richting Olympische Spelen gaat ze weer allerlei andere dingen doen. Maar deze wereldtitel, die mocht er natuurlijk wel weer zijn. Ja. Dan ook nog het voetbal. Ja, we jakkeren het een beetje doorheen. Ja. Maar er is we ook zoveel. Er is ja. zoveel. Ik wil het niet hoeven te bespreken. Dat is nee, precies straks ja. nog. Een plattere... Ja, Feyenoord Ajax. Ajax is definitief afgehaakt in de titelrace. Dat zei ze eigenlijk al heel lang. Maar nu weten ze het zelf ook, zou je bijna kunnen zeggen. Te licht zeggen. bevonden? Veel te licht bevonden in alle opzichten. En natuurlijk was er een wat dubieuze strafschop. Dat is absoluut een feit. Maar het neemt niet weg dat Feyenoord op alle fronten eigenlijk over Ajax heen ging. Feyenoord is wat wisselvallig. Maar heel sterk in zijn thuiswedstrijden. Met name tegen dit soort clubs. Clubs. Dus Feyenoord, Ajax en Herenveen staan nu 4, 5 en 6. Want ook de Friesen blijven gewoon maar winnen. Maar uh, daar vooraan zijn PSV en Twente weggesneld. Ook AZ verloor, he, verloor de koppositie, ja. Verloor in, uh, in Limburg met uh, 2-0 van Roda. AZ uh, gaat langzamerhand afhaken. PSV is wat mij betreft de favoriet. En vergeet Twente niet. Het wordt een tweestrijd. Die komen er dan toch nog aan. Tom, tot morgen. Joi. In België wordt er massaal gestaakt vandaag. Um, onder de bevolking lijkt daar dan weer niet zoveel steun voor te bestaan. gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB Jorlanden van der Velde met die moeizame ochtendspits. Ja. Want sneeuw. Sneeuw, ja, vooral het midden van het land heeft er echt bijzonder veel last van. Uh, totaal nu 298 kilometer. Zo, maar als ik kijk, de, ja, files richting Utrecht. Er is echt geen doorkomen aan. Uh, vanuit Almere naar Utrecht uh, tussen Huis en Beeldhoven 15 kilometer. A28 van Utrecht naar Zwolle uh, is er nu ook bijgekomen... tussen de Uithof en Amersfoort, zo'n 16 kilometer. Andersom, van Zwolle naar Utrecht, strand Nulde tot Soesterberg, 23 kilometer. Dat is een behoorlijke vertragingstijd. Dus ja, ik weet niet of het zinvol is om gewoon aan te sluiten in die file. Misschien als het kan eerst een paar uur thuis werken... en dan pas later uh, gaan aansluiten, want dit heeft ge gewoon geen zin. Ook groeiend is nog de file op de A73... een aanrijding vanochtend van Nijmegen naar Maasbracht... tussen Venraai en Alfred Maasbree, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Sterk aan iedereen die in die files staat voor de sneeuw. Partneralimentatie gaan we het nu over hebben. Die moet drastisch worden verkort. De PVV werkt aan een wetsvoorstel waardoor een gescheiden partner... hooguit nog vijf jaar alimentatie kan ontvangen. En daarna moeten beide partners dan weer op eigen benen staan... en niet meer financieel afhankelijk zijn van elkaar. Voor de kinderen blijven de oude regelingen van kracht. PVV-Kamerlid Louis Bontes meent dat het hoog tijd is... om de alimentatieregels voor partners aan te pakken. Ja, hij staat nu op twaalf jaar. Nou, dat is niet meer van deze tijd. In deze tijd zijn man en vrouw gelijk, tijd van emancipatie. Kunnen en willen allebei een bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. Ja, als je dan twaalf jaar alimentatie krijgt... is dat geen prikkel om aan de slag te gaan.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 Als een overgangsregeling, als een regeling om je voor te bereiden op, ja, weer op die arbeidsmarkt. En die hoeft niet langer dan vijf jaar te duren. Heeft u het gevoel dat mensen zo'n termijn van vijf jaar ook redelijk zouden vinden? Ja, absoluut. Uh, ik heb een enquête gezien van uh, TNS Nipo. Waaruit blijkt dat 62% van de Nederlandse bevolking, althans van de geenquêteerden... vond dat dat, uh, dat vijf jaar een redelijke termijn is. Nu ontstaat natuurlijk het risico dat als degene die het huishouden heeft gedaan na 10, 20 jaar scheid van de kostwinnaar... dat zo iemand toch moeilijk kansen heeft om op de arbeidsmarkt te komen. Doet u dan geen onrecht aan diegene die al die tijd thuis op de kinderen heeft gepast? Nee, niet. Want uh, ja, nogmaals, dat, zou, uh, dat zouden we doen als we gelijk uh, de alimentatie uh, af zouden schaffen. Daarvoor kiezen we voor die vijf jaar. Dat is uh, doordacht. Nogmaals... Degene die dan lang thuis heeft gezeten... kan zich aantrekkelijk maken voor die, uh, voor die arbeidsmarkt. Ja, en daarmee is eigenlijk de basisgedachte... iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen financiële onafhankelijkheid uiteindelijk. Uiteindelijk moet iedereen op eigen benen kunnen staan, absoluut. Daarmee heb je nog niet het risico ondervangen... dat mensen toch een moeilijke startpositie hebben op de arbeidsmarkt. Bent u niet bang dat steeds meer mensen uh, dan toch een beroep zullen doen op, uh, op de bijstand... als zij die alimentatie na vijf jaar niet meer krijgen? Daar ga ik niet van uit... Daar ga ik absoluut niet van uit, want die vijf jaar is een, is een termijn... dat je bijvoorbeeld ook stages kunt lopen nogmaals die opleiding. Maar het zou in enkel gevallen zou het zo kunnen zijn. Heeft u daar berekeningen naar laten doen? Ja, daar heb ik berekeningen naar laten, laten doen. Want de overheid moet bezuinigen, zoals u weet. En zou dat veel geld kosten, Ja, dan zou dat een lastig verhaal worden. Maar het kan budgetneutraal, omdat eventueel bijstandsuitkeringen afgedekt worden... door een uh, vermindering aan uitgaven op het gebied van belastingen. Dus belastingtechnisch uh, wordt er wat geld terugverdiend. Omdat nu wordt afgetrokken, de alimentatie wordt afgetrokken tegen een hoog tarief. En dat komt dan te vervallen. En dat compenseert eventueel uitgaven aan de bijstand. Moeten mensen nu ook op een andere manier het huwelijksbootje instappen, wat u betreft? Nee, dat, uh, dat uh, hoeft niet. Absoluut uh, kunnen ze op dezelfde manier het huwelijksbootje instappen. Uh, op dit moment. Uh, Kiezen ook veel mensen voor geregistreerd partnerschap? Nou, dat is, dat is ook prima. Daar kun je dit soort zaken ook in, uh, in vastleggen natuurlijk. En uh, op dit moment, uh, ja, mensen die het bootje instappen... kunnen ook natuurlijk zelf hun afspraken maken. Dat, uh, dat kan altijd natuurlijk... Uh, dat zij zelf zeggen van, nou, dit zijn de termijnen die wij uh, denken goed te vinden. Dus dat, dat, uh, daar hoeft niks over, uh, op dat gebied hoeft niks veranderd te worden. Maar wat u betreft financiële afhankelijkheid niet te lang... Financiële afhankelijkheid niet te lang. Dus ja, onafhankelijkheid en uh, emancipatie, dat zijn de kernwoorden hierin. Louis Bontes van de PVV en Michiel Breedveld sprak met hem. PVV is overigens niet de enige partij die plannen heeft om de alimentatieduur te verkorten. Ook VVD, Partij van de Arbeid en D66 werken aan voorstellen om die partneralimentatie aan te pakken. Straks de reactie trouwens nog van de vereniging van familierechtadvocaten en mediators. Dat zal na acht uur worden. Naar België, want België, daar wordt vandaag gestaakt in vrijwel alle sectoren. De vakbonden willen met de stakingen protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Ik ga erover praten met Tim Pauwels, politiek journalist van de VRT, Vlaamse publieke omroep. Meneer goedemorgen. Goedemorgen. Ligt het land plat, inderdaad? Dat kan je toch min of meer wel zeggen. Ja, er is uh, bijna geen enkele trein en geen enkele metrostel in Brussel dat, uh, dat uh, rijdt. En in Vlaanderen rijdt misschien één op de drie bussen. De havens liggen plat, heel wat privébedrijven liggen plat, zeker de grotere. Dus je kan zeggen dat de staking een succes is. Ja, en hoe is het bij de VRT? Uh, dat valt nog een beetje afwachten, uh, maar ik ga bijvoorbeeld straks niet met de auto naar de VRT. Ik uh, moet naar een carpoolparking en daar word ik met een busje opgehaald... omdat de socialistische vakbond, de meest radicale, heeft uh, aangekondigd... dat ze geen auto's gaan binnenlaten vanmorgen. Ja. Dus ik zal nog zien of ik, uh, of ik op de VRT binnen met dat busje... of uh, dat ik ergens anders op een andere plek met een cameraploeg zal moeten afspreken. Ja, maar u bent vast besloten naar uw werk te gaan? Ja, ik denk dat uh, er zijn nieuwsuitzendingen. Die gaan in elk geval door, dus ik vrees dat iemand ze zal moeten maken. Ja, precies. Iemand moet het doen. Uh, ja, u zegt de vakbond. Dat klinkt dan behoorlijk agressief. Uh, we horen toch ook net al wel van onze correspondent... dat ook veel Belgen en ook veel werknemers... wel er helemaal niet zo voor zijn om te staken. Hoe zit dat? Ja, de vakbonden zijn om te kunnen heel machtig in België. Hè. Meer dan de helft, een hele ruime helft van de loontrekkenden... in dit land zijn lid van de vakbond. Dat is dubbel zoveel als in Nederland, heb ik snel even nagekeken. Uh, dus uh, het is duidelijk dat heel veel te zeggen hebben, maar voor het eerst en dat is echt wel nieuw, heb je uh, heel veel kritiek ook gehad de afgelopen dagen en zeker bij de jongere generaties waar men zich afvraagt van ja, als er nou niet hervormd wordt gaan we dan later nog wel een pensioen hebben ja, er waren en... zelfs enkele tegendemonstraties. Ja, dat valt wel mee, maar oh. zeker op Facebook en, en Twitter en zo. Uh, en en zo gewoon in het maatschappelijke debat zijn de vakbonden afgelopen dagen... heel erg in de hoek gedrumd omdat ze het land gijzelen... omdat ze conservatief zouden zijn uh, alleen maar verworven rechten zouden verdedigen. Nu, ze hebben ook een verhaal van we moeten investeren in de economie... maar het is een vrij objectief feit dat ze die boodschappen moeilijker overkrijgen... Dan, uh, dan ze gewend zijn. Ja, en steun van de politiek is er natuurlijk ook niet... want uh, ja, de, de regering is ook links, die roept ook... Uh, het is zo dat we drie vakbonden hebben in België. De grootste is eigenlijk de christendemocratische... en dan heb je nog een socialistische en een liberale. En dat, zijn, dat is de natuurlijke achterban van de drie traditionele partijen... zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. En dan net die partijen zitten in de regering. Het zijn ja. die partijen die die besparingen hebben uh, doorgevoerd... en die tegelijk ook uh, gezeggen... Uh, er is eigenlijk geen ruimte. We kunnen misschien nog wat praten over details... maar de grote lijnen van die hervorming die erop neerkomt... langer werken, uh, minder uh, snel op vervroegd pensioen... Uh, Uitkeringen minder lang houden, meer werken. Ja, die, die grote lijn, daar kan niet over gepraat hmm. worden. Brengt deze staking dan die roepo nog in de problemen? Wel, zal ik zeggen: de vakbond die zich het meest radicaal opstelt... is de socialistische. Dat is zijn natuurlijke achterban. Ja. En de vakbonden maken ook duidelijk dat ze vinden... Met de, met, dat er over die hervormingen te weinig met hen gepraat is. Uh, dat klopt ook wel een beetje, hè? want we hebben heel lang geen regering gehad... en toen moesten ze ineens snel gaan. Het overleg is niet geweest wat het normaal is in België. En ze geven eigenlijk ook het signaal dat, nou, dat ze dat één keer niet leuk vonden... maar dat het de volgende keer al helemaal moeilijk zal liggen. Want er zijn nog besparingen die komen. We gaan misschien nog het systeem moeten hervormen dat onze lonen aanpast aan de levensduurte. Ja, de vakbonden maken vandaag duidelijk: Dieroppe, je moet met ons praten en we gaan niet alles pikken en blijven pikken. Nee. Maar tegelijk maakt het Dieroppe ook sterker, want de oppositie in Vlaanderen die is. Rechts, die zou eigenlijk nog veel dieper willen hervormen in die sociale zekerheid. En ook kan vandaag zeggen, nou, ik durf niet, kijk eens, ik ga in tegen mijn eigen vakbond. De vakbonden leggen het hele land plat, omdat ik zoveel durf en omdat ik al zo ver ga. Het maakt het eigenlijk voor de rechtse oppositie moeilijker om uit te leggen... hoeveel hardere maatregelen zij er dan wel door jo. zouden krijgen. Het maakt hem in een, op een vreemde manier ook sterker. En kijkend naar de feiten, moet er hervormd worden, dringend hervormd worden in België? Ja, nou, België staat voor dezelfde oefening als, denk ik vrijwel alle Europese landen. Daar komt nog bij dat in België de staatsschuld historisch heel groot is... dus moeten flink besparen. En verder uh, heb je inderdaad het, het fenomeen dat die sociale zekerheid... met de vergrijzing van de bevolking allicht uh, moeilijk houdbaar is. Je zal meer mensen aan het werk moeten krijgen... en je zal uh, mensen langer moeten laten werken. Ja. De vakbonden zeggen dan, ja, maar met welke jobs? Hè? Als je mensen een uitkering afneemt... Zij is er dan wel werk en met name voor die 50 plusers? Die kritiek is voor een stukje ook wel terecht. Welke jobs nee. worden er gecreëerd? We Kennen de discussie meneer Pauwels? Dat is zo. Is het ja, hartelijk dank voor je uitleg. Sterkt er mee vandaag? Ja, bedankt. Tim Pauwels in België dat uh, voor een groot deel plat ligt vanwege een staking. Dan naar Rotterdam uh, bij de winterdienst van de daklozenopvang. Daar kan absoluut niet gestaakt worden. Hoogtoeren draaien ze daar. Vier stapels blauwe handdoeken, de koffiekannen draaien over uren. Achter mij een bordje. S'morgens gaat de douche om 5.30 open, gaat om 7.45 weer dicht. Want regeltjes zijn er wel. En Pascal is zijn fiets kwijt. Ja. Gejat vannacht? Uh, dat denk ik wel. Ja? Ja. Slaap je hier elke nacht? Uh, ja. Waarom? Uh, omdat ik geen uh, vaste woon- of verblijfplaats heb. Helemaal nergens? Nee. En is het nu extra moeilijk, want het wordt kouder? Uh, ja, dat, uh, dat is nu, nu extra moeilijk, omdat het ja, wordt kouder. En uh, ja, je hebt gewoon uh, uh, warmte nodig. Iemand zei net tegen mij, het beste wat je kan doen is af en toe... als je hier niet terecht kunt, een slooppand zoeken... waar de ramen en deuren nog in zitten. Ja, maar dat is ook, uh, dat is ook uh, gevaarlijk natuurlijk. Want ja, als je daar binnen, binnen slaapt, uh, je weet nooit wat er binnen kan uh, komen. En uh, ja, dan lig je niet met een fijn gevoel. Vandaar dat het fijn is dat de winterdienst er is in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en ook hier in Rotterdam. Wet of geen pasje, iedereen kan terecht voor de komende nacht. De winterdienst zeker nog deze hele week. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Martijn van Beek. Niet leuk om te lezen als je net aan je croissantje met jam zit. We worden te dik. In een nieuw onderzoek van het RIVM staat dat 60% van de mannen te zwaar is en 44% van de vrouwen. Minister Schippers van Volksgezondheid roept in het Algemeen Dagblad op tot een gezondere leven. Ze heeft 70 miljoen euro uitgetrokken om sporten in de buurt te bevorderen. De directeur van Tialf ziet helemaal niets in de bouw van een nieuwe schaatshal in Heerenveen. Jarko Nieweg vindt de investering van 100 miljoen euro te groot in verhouding tot de verwachte opbrengsten. Volgens Nieuweg staan de bezoekersaantallen voor evenementen en recreatief schaatsen onder druk. Volgens het Financiële Dagblad maakt de opstelling van Nieuweg de soap compleet rond het nieuwe TIAf. De komende weken beslissen eerst de gemeente, daarna de provinciale staten of ze miljoenen willen investeren in de ijshal. Nieuweg hoopt dat het huidige TIAf wordt gerenoveerd. Noord-Korea is een grote militaire parade aan het voorbereiden waar grondtroepen de marine en de luchtmacht aan meedoen. Ook worden raketten ingezet. Het hebben Zuid-Koreaanse regeringsbronnen laten weten... meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Voor veehouders dreigt deze zomer een verplichting... om dieren op stal te houden vanwege het Smallenberg-virus... schrijft het Landbouwblad Veldpost. Staatssecretaris Bleker noemde tijdens de internationale groene Wocht in Berlijn het binnenhouden van runderen, schapen en geiten... een van de opties om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat virus wordt zomers verspreid door de knoet. Een soort steekmug en zorgt voor misvormde lammeren en kalveren. Postbodes dan, die krijgen er een baan bij. Ze moeten straks ook eerste hulp verlenen. Postbodes uit de regio Den Haag krijgen een EHBO-cursus op initiatief van het Rode Kruis. Post.nl gaat kijken of de cursussen breder kunnen worden ingevoerd. Onze medewerkers zijn dagelijks op straat te vinden. En deze training kan van grote maatschappelijke waarde zijn, zegt bestuursvoorzitter Korstra in de Telegraaf. En Obama is onze kapitein Scatino. Het zijn weinig lovende woorden van de voorzitter van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten over de president.